Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Afghanistan zijn zeker 68 mensen omgekomen door overstromingen... als gevolg van zware regenval. Het slechte weer trof de provincie Ghor in het westen. Duizenden woningen zijn beschadigd... en landbouwgrond is door de water- en modderstromen verwoest. Dat zeggen de regionale autoriteiten. Een week geleden werd de noordelijke provincie Baglan getroffen door zware regenval. Meer dan 300 mensen kwamen om het leven. Duizenden huizen werden verwoest. De honderden gasten van de twee campings die vanochtend vroeg in Etenaken in Zuid-Limburg werden geëvacueerd mogen weer terug naar hun plek. Campinggasten van de twee campings in Meersen wordt geadviseerd om een hoger gelegen plek op het terrein te zoeken. Het waterpeil bij Etenaken zakt weer en in Meersen stijgt het minder hard dan verwacht. Het hoge water ontstond nadat in België gisteren in korte tijd veel regen was gevallen.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 Oostenrijk gaat de VN-hulporganisatie voor Palestijnen ANRA weer financieel steunen, zegt het Oostenrijkse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het was een van de landen die de financiering hadden stopgezet. Dat gebeurde na de beschuldiging van Israël dat medewerkers van ANRA betrokken waren bij de aanslag van Hamas op 7 oktober. De VN stelde een onderzoek in en daaruit bleek dat er geen bewijzen waren voor banden tussen Hamas-leden en ANRA. Dan het weer, zon, maar ook stapelwolken en een enkele regen- of onweersbui bij 19 tot 23 graden. Vannacht kan het mistig worden en morgen opnieuw veel zon, later meer bewolking, opnieuw kans op regen en onweer. Dan wordt het 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort.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 Prachtig begin van het derde uur alweer van Zandvoort op zaterdag. Met uh, Fleetwood Mac en uh, die mooie single Everywhere. Wordt er flink gereisd uh, daar op de circuit van uh, Emilia-Romagna uh, in uh, Italië? Want uh, ja, we hebben daar uh, de race van uh, Imala hebben we dit weekend uh, op de kalender. En er wordt op dit moment gekwalificeerd voor de race van uh, morgen, Richard. Ja, ja het, is, uh, het is nog niet veel over te zeggen. Uh, ze, zijn, uh, ze hebben toch 12 minuten in de Q1... Dus uh, we kunnen nog niet veel zeggen wie, er, wie eruit uh, flipt helaas. Maar we gaan uh, jullie zeker op de hoogte houden. Zeker. En aan het eind uh, wordt het steeds spannender. Hè? Ja. Dus uh, hier, nu vallen er uh, vijf af en de volgende keer weer vijf. En dan hou je er tien over. En die gaan dan uh, voor de pole position uh, strijden. We houden het in de gaten. En meer uh, race nieuws hebben we ook zometeen toch? Ja, kwart over vier hebben we Randall Lawson... Die, uh, ja, die, die, die, die is wel grappig. Je stelt één vraag en uh, komt gelijk een antwoord van 10 minuten. Dat vind ik zo leuk bij uh, Rendel. En uh, we hebben ook nog een uh, interview met uh, Judy. Dat is de PR-dame van KNRM 200. 200 jaar. En dat is aanstaande zaterdag op het strand. Hebben we hebben daar een evenement van. En daar gaan we wat vragen over stellen. Wat, uh, wat we dan kan, uh, kunnen verwachten. En natuurlijk alle vijf uh, dier van de week. Zeker. En we gaan klassiek draaien. Dat is leuk. Ja. Ja, dus, uh, nou uh, Rob, uh, de 9e Sinfonie van Beethoven, wel eens van gehoord waarschijnlijk. Zeker. Dat is uh, vandaag 200 jaar geleden in première gegaan. Oh, net als de KNRM eigenlijk. Ja, Die ja. hebben ook een, uh, hetzelfde feestje. Ja, precies. Uh, in 1824, op 7 mei, vond in het Karenter Theater in Wenen... de première plaats van de 9e Symfonie van Ludwig van Beethoven... Het was de componist zelf die zijn meesterwerk dirigeerde... voor een laaiend enthousiast publiek. Na afloop werd hij bedankt met luisterapplaus en spontane toejuichingen. Maar dat is wel grappig wat ik nu uh, ga vertellen, Rob. Alleen ging dat compleet voorbij aan de grote meester. Heb je enig idee waarom? Geen idee. Hij was uh, doof. Oh, oké. Okay. Hij was al zeven jaar doof. Ja. Dus toen hij dus naar het, naar het orkest zat... hoorde hij dat, dat, dat, dat ze de, de zaal afbraken. Dat hoorde hij helemaal niet. En, uh, maar hij heeft het later wel meegekregen. En uh, ja, de mensen die braken echt de zaal af. Zo indrukwekkend was het. Maar het leuke is van de negende, en daarom is het ook leuk om deze tijd uh, te laten horen. Het Europees volkslied zit ook in de negende, wist je dat? Ook dat wist ik weer niet. Ja. ja, ik heb heel weinig uh, verstand van uh, klassiek <laughs> hoor. Dus, uh... De boodschap van Friedrich von Schiller. Dat is een, uh, een, uh, een, een, een dichter. <coughs> die heeft. Uh, alle mensen werden broeder op muziek van Ludwig van Beethoven bleek er een te zijn die niet alleen tijdloos, maar ook grenzeloos was. Want in 1972 koos de Raad van Europa Ode An die Freude als Europese hymn. En later in 1985 zelfs als volkslied. Het argument was dat dit gedicht op muziek de idealistische visie van Beethoven en Schiller dat alle mensen broeders zijn perfect weergeeft. En daarmee de idealen van vrijheid, vrede en solidariteit waar Europa voor staat. Hoe verbindend een volkslied kan werken bleek in 1989 bij de val van het IJssel Gordijn en de Berlijnse muur. Toen het alle mensen weer de broeder wereldwijd te horen was. is even schakelen met uh, wat we normaal doen, uh, Richard. <laughs> ja, even een uh, tandje anders uh, met klassiek zo op de zaterdagmiddag. Zometeen gaan we naar, uh, ja, als je dit hoort, dan weet je het, hè, naar de Pit Reports. Rendeloos, zit er al uh, klaar voor waarschijnlijk in het theater van de autosport. Hem gaan we horen naar Burn Rubber, de cabband. Lekker hè? Burn Rubber uh, hoor je zo op de zaterdagmiddag. De capband uh, was dat. CFM Race Radio, Pit Report. En van Burn Rubber gaan we naar het uh, theater van de Autosport. En daar zit hij weer, of staat hij weer? Rendel als goedemiddag, Rendel. Ja, ik sta. Jij staat? <laughs> ik sta. sta je ja, er ja, klaar voor op uh, Ja, ja, ja we, we staan hier gewoon te kijken naar een schermpje. En ja, uh, dat denk ik ook. Ja, gewoon even kijken wat er allemaal aan het gebeuren. Het is natuurlijk volle bak, eh, op het ogenblik daar op Imola natuurlijk. Hè? Ja, we hebben de Q1 en ik zie in één keer uh, de hulk uh, bovenaan ja, staan. Wat, wat is dat dan? dat dan? <laughs> Ongeloofloos. Ja, dat is wel uh, heel apart natuurlijk. Maar hij doet het wel. Ja. En, uh, en ook even serieus. Uh, dus uh, ja jongens, uh, het is een hele, hele, hele rare kampioen want iedereen loopt te worstelen, zullen we maar zeggen. Hmm. En uh, zeker natuurlijk uh, onze held, uh, Max Verstappen. Uh, ja, gewoon. Wij uh, zitten niet bij, hè? Hij ben ja, er maar één? Ja, vliegt er rekening keer naar één, uh, op het laatste moment toch nog. Uh, oh, dat uh, gaat toch ondek? Oké, okay, nou dan dus heb je iets uh, be be betere beelden dan ik, zeg maar. <laughs> <laughs> <laughs> ik zit in vertraging, Z even wijken. <laughs> ja, ja, ja. Ah, Geen <laughs> hey, glasfeest wel zeker. <laughs> Ja, ik zie het nu. Het is nu pas bij mij, dus kan je nagaan. Oké, okay, ja, en uh, opvallend. Uh, ja, je zegt iedereen loopt uh, te stoeien met zijn auto. Nou ja, ja. er is uh, één iemand die uh, moeten we moeten wel even noemen, die absoluut niet aan het stoeien is: dat is uh, Tsunoda. Ja, je gaat uh, gewoon ja, weer goed. Gewoon klaar. En, uh, en uh, gewoon derde. Ja, uh, jongens. Uh, Poe, die Ricky uit ook eigenlijk toch een zwaar hoor. Met dat kleine manneke. Maar, uh, het is natuurlijk een uh, dondersteen, maar ja. Uh, het, is, maar, het is pas Q1, hè. Uh, kan nog van alles gebeuren. En joh, kijk daar die verschillen. Hè. We praten gewoon over drie tienden. tussen nummers 1 en nummer 10. Het is natuurlijk helemaal niks waar je over praat. Ja. En, uh, dus uh, het is een heel snel squee, Er uh, kan van alles gebeuren. wat ik, uh, ja, gewoon heel knap vinden. Die monteurs natuurlijk toch wel van Aston Martin. Ja, Alonso, uh, heeft het net niet waargemaakt. Uh, jammer genoeg twintigste. Uh, maar ja, dat die jongens... Die auto was echt goed stuk, hè? En, Zeker. Ze krijgen dat toch in een paar uurtjes, krijgen ze toch wel weer voor elkaar om die auto uh, voor elkaar te krijgen. Dus ik hoop dat morgen uh, Fernando wat uh, meer kan doen en lekker naar voren kan rijden. Wat, en, wat dus is er, er gebeurd met Alonso? Uh, ja, punten halen, punten halen. Gewoon klaar. Wat, wat is er gebeurd dat hij niet... Uh, hij uh, heeft uh, in de uh, te zetten in de zijn auto plat en uh, niet klein beetje plat, maar hij lag de kant eraf. Dus die was goed. Die was hey. punt hè <laughs> En dan, dan heb je toch wel even wat als, uh, als monteur wat te doen, want dan moet er een snelheidsbak waarschijnlijk gewisseld worden, ophanging delen nou, ik weet niet of de vloer beschadigd was nou zo'n vloer onder zo'n Formule 1 vandaan halen het is niet drie schroefjes zeg maar want er zit bijna alles aan vast dus ja, daar hebben ze wel even werk en dat hebben ze toch met een heleboel mensen in een paar uur tijdjes hebben ze eigenlijk weer een die auto opgebouwd Enorm en bak... knap dat ze dat doen Ja, ja. Ik, vind, ik vind dat die monteurs uh, kijk, uh, we, we, we praten er wel eens over maar uiteindelijk, uh, zonder die monteurs is er geen Formule 1, dat zijn zulke hardwerkende mensen en uh, die zijn die zijn zo vaak onderweg en zoveel onderweg. en die maken zulke lange uren. Daar kennen we geen 8 uur werkweek hoor. Of werkdag zeg maar. En geen 40-uren werkweek. Die zijn gewoon dag en nacht met die auto's bezig. Ja, prachtig. Ongelooflijk, nou die uh, doet zeker uh, mee met uh, de prestaties uh, van, uh, van degene die rijdt. Even ja. wat anders. Ja, we hebben natuurlijk, uh, ja, het is, uh, we ontkomen er niet aan. Het zwarte raceweekend uh, van uh, San Marino is uh, ja. precies 30 jaar geleden. En uh, ja, daar, uh, daarvoor was ook een eerbetoon uh, door uh, Vettel. Ja, prachtig wat hij gedaan heeft. Uh, speciaal shutjes laten maken. Uh, uh, ja, sommigen gingen op de fiets, sommigen gingen op het stepje. Anderen die, uh, die, uh, die pakten bijna de auto, maar daarna gewoon naar die bochten uh, lopen. Natuurlijk hardlopen. Uh, daar nog uh, met een soort slot uh, kon je aan de hek uh, je eer betonen aan, uh, uh, zeg maar, uh, aan Senna geven en aan Ratzenbergen. We vergeten Ratzenbergen natuurlijk wel eens dat weekend. En ook bijna Barrichello hoor. Want dat was ook een serieus. Had ook anders kunnen aflopen. Uh, ja, was uh, gewoon een mega, mega zwart weekend en uh, uiteindelijk zijn we daar natuurlijk een hele grote uit de Formule 1 uh, zijn we, uh, kwijt geraakt. En, uh, eh, Formule 1 leefde toen best heel erg, alleen het kwam natuurlijk niet zo ver naar buiten. We hadden niet zoveel social media en andere dingen en toestanden, dus uh, het was een heel andere tijd. Maar ja, inkt, inkt zwart weekend. Uh, er is heel veel gebeurd, hè? ook in andere wedstrijden toen, ook in het publiek hè, met een band en dat soort dingen. Uh, het was gewoon eigenlijk een weekend dat gewoon eigenlijk niet had plaats. Mogen vinden, laat daar ophouden. Nee, maar het is wel de aanleiding geweest, waardoor in één keer die auto's veel veiliger gingen worden, gelukkig ja, maar als je ook zag hoe ze toen de tijd nog zaten, kijk het leek of ze helemaal in de cockpit zaten, maar er zat niks om in heen. Het was een uh, klein stukje uh, zeg maar glasfiber en uh, met hoge Ja, Ja, uh, ik zo zeggen, als je met zo'n uh, zo'n uh, zo blaaspistooltje vroeg uh, met uh, van die zeg maar met papier, uh, pijltjes, uh, daar op schoten, ging je er al doorheen. Zo dun was dat allemaal. Die auto's moesten zo licht mogelijk zijn. Ja, dat was best niet heel erg veilig. En uh, die jongens, dat waren eigenlijk, als je zag hoe ze toen zaten, het was al een een stuk verbetering te opzitten van die jaren daarvoor. Daarvoor zat je zelfs de hele carus zitten. Hè, met zijn schouders bloot en dat soort dingen. En het, het, het ging al een stukje beter. Maar daarna is het uh, heel erg hard gegaan met de ontwikkeling van veiligheid in Formule 1. En dan kan je alleen maar zeggen, ja dat is natuurlijk heel erg goed. Maar uh, de, de, eigenlijk bijna bulletproof tegenwoordig uh, die auto's. Maar ja, het blijft autosport, het blijft gevaarlijk. Er kan altijd wat gebeuren. Ja, zeker. Ja, we hoorden van de week Olaf Mol, die kon dat heel mooi vertellen. Hè, over het uh, ja, uh, Zwarte Weekend, wat, uh, hoe hij dat uh, beleefd dat uh, natuurlijk hè, als verslaggever. Ja. Dus uh, hij zat er bovenop. En hij zegt, je zag gewoon uh, de, de, de, de plassen bloed van een meter, zag je gewoon liggen. En dat werd nog helemaal niet afgeschermd. Nee, denk ik, kan van goed, ik, ik, ik kan me heel goed herinneren, we zaten de tv te kijken en er ging gewoon en uh, denk ik jongens dat maakt ook een hoop lawaai en een hoop wind en er hing gewoon een helikopter boven en terwijl de, ja, gewoon, uh, Dr. Sid Watkins toen de tijd en, en zijn team uh, met, met Senna bezig waren en je zag gewoon uiteindelijk zag je gewoon alles wat er gebeurde en vanuit een helikopter gevolg uh, je had gefilmd boven, boven dat wrak van Erto Senna. Ja niet oké, okay. zou het tegenwoordig niet meer kunnen, tegenwoordig gaat gelijk het schermpje op zwart of de, je krijgt een ander beeld. Uh, maar dat ik had gewoon nog alles lieten zien. Ratzenberger liet ze ook alles zien. Dan zag je ook het kopje, kopje in de cockpit bewegen en toestand. En daar had je al zoiets van: dat ziet er niet heel erg goed uit. Nee. Uh, dus dat was, ja, er waren toen andere normen waardes, zullen we zeggen, voor de tv-uitzendingen. Ja, maar als jij dat al zo vertelt, Rendon, dan krijg ik al het kippenvel op mijn armen. Ja, maar dat is wel zo. En kijk, ik, ik weet zelf natuurlijk, ik rijd natuurlijk zelf ook in die open auto's en ik zit daar nog in auto's die helemaal niet veilig waren. dan zit je nog gewoon zeg maar met je teentjes voor de, voor de voorwielen. Uh, dus als ik, daar, daar, daar zijn zeg maar je. Voetjes die zijn zeg maar het schok uh, gebeuren als je ergens afgaat. Ja. Daar, daar moet je niet aan nadenken. En dat, waar in die tijd waar die rijden is dat ook niet. Hè? Uh, kijk, uh, de jaren, in principe vier, in de jaren 90, werd de vriendel gelukkig, 1 gelukkiger, steeds uh, veiliger. Uh, maar als je kijkt naar de jaren 70, ja jongens, uh, we hebben net weer de Grand van Monaco uh, gezien. Als je ziet waar die coureurs in zitten, denk je, ze waren allemaal net te gek in die tijd. Maar het, het, ze kenden niet anders. Dus, die norm die was gewoon zo. en uh, daar, daar weet ik, en ik heb met MC Vitti Paul die er al zo over zitten praten, ja, die zei gewoon, heel simpel, uh, we voor een weekend eigenlijk niet wie we na het weekend nog weer terug zouden zien. Dat was gewoon zo. Dat, dat was ook gewoon, eigenlijk gewoon gemeengoed. Ja, dat, dat kan je tegenwoordig niet meer voorstellen. Bijna, niet zeg maar. Nee, nee, nee, nee. nee. Nou ja, maar dan, dan nog steeds, autosport jongens, oost met 30 km per uur. Het blijft gevaarlijk, onklaar. Ja. En, uh, en dat weten die coureurs ook. En anders stap je niet in. Anders stap je gewoon niet in. Simpel. Ja. Dus, uh, en laten we hopen dat zo'n weekend nooit meer plaats gaat vinden. Maar, uh, nee, zeker niet. Er zal altijd wel weer een keer een dodelijk ongeluk zijn. Maar dat, dat gaat ook in de toekomst. Die kan ze nog zo veilig maken. Dat is wel eenmaal met snelheid verwegen, Maar ik zeg: hey, jongens, tegenwoordig denk ik op de fiets in Amsterdam is gevaarlijker. En als je, uh, <laughs> ja, als je de, de verhalen achteraf hoort, hè, die auto van uh, Senna. Dat ze de, de vlag van Oostenrijk in zijn auto aantroffen... dat hij een eerbetoon aan, uh, ja. aan uh, Ratzenberger wilde doen... op het moment dat hij de race uh, zou gaan, uh, gaan winnen. Ja. En, en dan overkomt hem hetzelfde uh, lot. Uh. Vergeet je niet te hebben de scène was echt uh, heel bevlogen, ook met veiligheid in de autosport. Net zoals vroeger dat uh, Jackie Stewart was en andere jongens daar heel erg mee bezig zijn geweest, zeker in die beginjaren van de Formule 1. Uh, was hij heel erg bevlogen met de autosport en andere zaken. Hij was de enige die uh, naar het ongeluk, naar de plek van het ongeluk van uh, Ron Ratsenbergen ging, als rijder. En te kijken. En daar praten met Sid Watkins. Hey jongens, uh, uh, wat is hier allemaal gebeurd? Wat is, uh, hoe kunnen we dit voorkomen? Wat kunnen we doen om in de toekomst dit niet meer te laten gebeuren? En dus hij was daar heel erg mee bezig. Dus hij was dat weekend, zoals sommige mensen die dichtbij me hebben gestaan, dat heb je later in boeken kunnen lezen, ook niet helemaal zichzelf. Want hij was eigenlijk al een beetje bezig met stoppen met, uh, met rijden. Uh, hij kreeg die Williams op dat moment helemaal niet voor elkaar. Hij ging van een uh, McLaren ging naar Williams toe. En Williams was op dat moment eigenlijk gewoon het te kloppen team. En toen hij uiteindelijk in die auto stapte en een paar reglementen veranderd waren, bleek die Williams helemaal niet zo snel te gaan. Dus die eerste wedstrijden van het seizoen waren ook niet geweldig. Voor hem. En dus hij, hij was aan het zoeken, net zoals Max vandaag, naar een balans in zijn auto die hij niet kon vinden. Nou, wat er nou precies gebeurd is, er zijn er hele stories over gemaakt. Eh, lekker band, eh, stuurkolom die afgebroken is, we weten het allemaal niet. Ik hoef het ook niet te weten, het is gebeurd. Maar Senna was daar wel mee bezig, van wat is, wat is er aan de hand in die Formule 1. En eh, ja, en dan uiteindelijk, en hij was natuurlijk ook gewoon echt een iconische land. Hè. Jongens, eh, populair Willem-Alexander hier, hoor. zullen we daar ophouden? zo <laughs> moet je zien. Uh, ja, dan gebeurt dit, ja, en dan is toch wel de wereld even in shock, natuurlijk. Ja. ja het is uiteindelijk wel een hele grote camouflage gemaakt van veiligheidspakketten en eisen. En de auto's zijn natuurlijk, ja. Het gaat zo vreselijk hard, hè. Mooi. Uh, die die, Op de beelden zie je het niet altijd, meer. jongens, dit gaat echt heel erg hard. Ja, er zijn toch wel heel veilige auto's geworden, gelukkig. Gelukkig wel, gelukkig wel. Mag ik even tussendoor? Ja. Ik heb de afvallers van de Q3. Ja. Of uh, Q1. En dat uh, zijn Bottas, Sargeant, Joe, Magnussen en Alonso. Weet je, het vaste rijtje. Ja, het vaste oh, rijtje, ja, ja. ja, dat zeg je nou. Maar de hulk stond 2 en uh, Magnus die staat 19, dus ik ja. vind het wel een enorm verschil. Ja, ja, ja, ja, maar de verschillen zijn ook niet zo heel groot op dit circuit, hè? Dus je moet ook even dat, de, de ja, is, even die spot vinden. Het is 1,1 seconde van nummer 1 tot onder de nummer 20, dus dat is ja, ongelooflijk, dus, oh, hè? Ja. Ja, nou, hè? Ja, we hebben het over, hè? Nee, we hebben het over. We hebben nog een paar uh, korte nieuwtjes uh, tot uh, ja. slot. Ten eerste dat Max stappen, die denkt... Van, nou, ik ben met de race op i bezig... maar ik kan er nog wel even een, een raceje bij doen... en ik ga de 24 uur van ga ring nog eventjes rijden. In de sim? In de sim, ja. In de sim? Ja, ja. dat doet hij ook ik gewoon nog even erbij. Jij weet waarschijnlijk alles, maar ik, ik, ik heb het niet gevolgd, want ja, nu zal hij wel niet achter het stuur zitten in die sim zeg ik, maar uh, ik heb geen idee of hij de hele nacht doorgaat, dat denk ik niet toch? Nee, nee, maar uh, ja, hij doet het gewoon, hij zegt uh, ja, dat moet gewoon kunnen hoor, dus... Uh ik Weet je dat ik wel steeds meer respect voor die verdiening van hem ga krijgen? Want vanavond zit hij waarschijnlijk in de zin met plaats ja. Dat hij gezellig gaat uiteten met nou hem. Nou ja, ja dat zei hij dus al. Maar hij zegt: uh, Nee hoor, ik ben uh, lekker bezig. Net zoals ja. hij zegt: van, Nee, ik ben ja. lekker bezig. Ik blijf ja. gewoon uh, lekker op mijn eigen plekje zitten. En uh, waarom zou ik weggaan bij Red Bull? Ja, nou ja, maar weet je, jongens, er zijn natuurlijk zoveel speculaties, ik denk dat er, uh, uiteindelijk optoond ik maar één plekje vrij is bij een topteam en dat is naast Russel. En verder is alles ingevuld voor volgend jaar. Dus uh, uh, de, ja, ik denk dat Sainz heel erg moet gaan uh, solliciteren bij Mercedes om uiteindelijk toch een uh, goed plekje bij een goed team te krijgen. Want de rest, ik denk niet dat er verder nog heel veel gaat veranderen, ja, bij de kleine teams, maar bij de topteams helemaal niet meer. Dus uh, uh, daar zie ik geen verandering in komen meer. Niet voor volgend jaar. Absoluut niet. Nee, zeker. Nog uh, tot slot even, Rendel. Gaan we even naar Zandvoort. Hè? We zijn ja. er nou toch. Dus uh, waarom niet? Nee, dan gaan we naar uh, ja, de race. Zal die Formule 1 race uh, bij ons blijven? Nou ja, als we uh, Robert van Overdijk uh, mogen geloven... dan kunnen we er bijna vrijwel zeker van zijn... Dat in ieder geval na 2025 uh, Sanford weer op de kalender staat. Het kan hooguit zijn dat we uh, om, het ja, om het jaartje moeten wisselen met uh, België. Maar hij is er eigenlijk wel van overtuigd dat uh, Sanford gewoon uh, de Formule 1 blijft houden. En hij, hij zegt wij kunnen dat ook aan om het gewoon uh, één keer in uh, twee jaar uh, te hebben. En daarmee overleven we het ook wel. Nou, hoera. wil ik zeggen, een groot applaus. Het toch prachtig als je dat... als Sam voor dat vol kan houden. Daar kan je alleen maar toejuichen. Uh, uh, ja, geweldig. Moet dat oranje feestje moet blijven. Ook zonder Max Verstappen. Hè? Als hij ze gaat stoppen. Moet het oranje feestje er gewoon komen. Ik dus vind op, het wel grappig, nou, uh, Rendel, dat... Het blijkt dat uh, de FOM lang uh, om was, maar dat het aan ons was of wij door wilden. Ja, maar jongens, het gaat natuurlijk wel heel veel geld meegemoeid. Ja. <laughs> uh, kijk, we hebben, ze hebben daar nu al wat massen met Max die goed gaat en een groot oranje feestje. Maar uh, als Max dan morgen zegt, stop ermee. Ja, uh, ik weet niet of het uh, alles nou helemaal uitverkocht raakt. Ik nee. hoop het wel. Maar dan is het toch wel opeens weer een heel ander gebeuren natuurlijk. En dan gaan we toch wel uiteindelijk Die centjes die gaan heel erg overwegen, willen we het wel of willen we het niet? Maar, uh, ja. Uh, als ik ondernemer was, dan uh, heb ik aan het eind van de streep Lieser toch wel de kassa gewoon lekker uh, in, uh, in, in de plus staan En niet in de min. Dus uh, daar zo, zo kijken zij er wel waar. Maar uh, jongens, het is wel eens zo'n circuit van, ik zeg: ja, het mag eigenlijk niet verdwijnen. En uh, uh, ik moet ook zeggen: kijk even naar Imola. Het is een smal baantje, het is een klein baantje. Maar dit zijn wel echte rijden circuits. Ze mogen gewoon niet van de glende uh, gaan komen. En uh, dat is, uh, vind ik beter als al die uh, kunstmatig aangelegde circuits voor. Uh, voor voor een paar dagen en die dan weer verdwijnen. Daar heb ik helemaal niks mee. Nee, nou ja, zo rond de Dutch de, de GP van augustus gaan we het horen van Robert van Overdijk. Hè, hoe dat definitief gaat aflopen, heeft hij gezegd. Nou, en, uh, en dan hebben we nog, nog een, nou, dat heb je waarschijnlijk wel gehoord ook, of gezien, weet ik wel wat, maar de Formule 1-auto hadden we van de week ook twee dagen op het circuit ja. rijden. Ja, en, en uh, dat was even, dat, dat moet ik zeggen, zelf even zeggen, dat vond ik even verbazend weken om te denken denk, hoe zit het allemaal geluid, maar het blijkt eigenlijk dat ze met een gemiddeld geluid dan toch wegkomen. <laughs> Want als ik daar met mijn me, me, me Alpine Rally-auto ga rijden, dan word ik er gelijk afgehaald hoor. Want die maakt er veel lawaai voor. Maar dan zeg ik van ja, joh, dat, dat is dat toch met een gemiddeld geluid gaan ze toch redden. Ja goed, maar dat, dat betekent wel uh, die rijders of die teams die zoeken dan toch wel zo'n circuit uit als Zandvoort, uh, Omdat het toch speciaal is om bepaalde dingen te, na te kijken en te checken. Dus uh, dat heeft natuurlijk dus een circuit die uh, alles heeft. Snelle bochten, langzame bochten, bijna stilstaande bochten. Dus ja, uh, ze willen gewoon alles weten. Dus uh, Sandvoort... Uh, als dat in de toekomst vaker een, een, een testtrek wordt, ja, alleen maar prachtig. Alleen ja, en, het mooie was, de tweede dag uh, kon iedereen gewoon een uh, kijkje nemen en daar uh, kon je heel dichtbij komen. Dat hadden ze speciaal opengegooid. Dus. Ja, maar dat, dat, dat, dat, nee, dat, dat het gebeurde in de jaren tachtig ook. Uh, ik weet nog heel goed, de bandentestdagen. testdagen, daar kon je ook gewoon gratis in. En dan kon je ook gewoon door de pitch lopen met de rijders. Uh, uh, wil je je publiek vermaken, wil je je fans vermaken, moet je dat bij die testdagen gewoon doen. Klaar, gewoon gooi de boel open, maak het dan uit, die paar mensen op de tribune. Maar, uh, dat is ook leuk, ook leuk voor zijn testrijden die helemaal alleen uh, tussen de herten en de konijntjes aan het rijden is. Ja, ah, zeker. <laughs> ja. Nou, Renal, het uh, theater van de autosport. Uh, ja, ik, nou, ik ga het nog wel over één dingetje hebben. Ik zag vanmorgen weer de A9-film van je. Ja! Maar uh, ja, daar vertelde je ook iets in, maar dat uh, doen we volgende week wel even. We volgende dat was week, wel even, even schrik hoor, trouwens. Is was een schrik. Ik heb vandaag alleen maar telefoontjes en appjes en dat soort dingen gehad. Maar dat, dat, dat, dat houden we voor volgende week. Houden ja, ja, hou we voor volgende week? Uh. dankjewel weer. Okay. Q2, hoe zit het daarmee trouwens, Richard? Um, nou, nog uh, zes minuten <hums> te ja. gaan. Uh, eerste plaats is Leclerc. Uh, tweede, Tsunoda. Ja, normaal. Derde is Verstappen. Ja, dat is niet te geloven. De McLaren staan op 4 en 5. En de gevarenzone is Russell, uh, Gasly, Ocon, Stroll en Albon. Oké. Okay. Die, die Tsunoda, geweldig. Wie gaat de Europool uh, zetten dadelijk? Uh, uh, ja, uh, ja, verstappen <laughs> Wat Verstappen. Wat denk jij? Ja, Verstappen. Um, als ik nu kijk wat er nu gebeurt, um, zeg ik Leclerc, um, Norris, 2 en dan, ja, toch wel Sens 3. Ja? Ja. We stappen niet in de top 3? Ik denk dat Verstappen niet eens in top 4 komt. Of, of top 5. Ik denk dat het een vijfde plek gaat worden. Dus we zullen nu eens kijken wat ze aan het doen zijn. Mm -hmm. Oké. Okay. Nou, we gaan Maar dat is goed, want dan hebben we weer een leuke wedstrijd morgen. Ja. <laughs> Zeker. Nou, spannend. Ik denk zelfs dat Tsunoda in de top 3 eindigt van de kwalificatie. Maar goed. Ja, nou spannend. ja, hij zit er wel heel dicht op. Hè. Maar ja, even, even eerlijk. We hebben het nu over top 4 binnen een tiende. Waar hebben we het over? Dat is zo besteld. Waar hebben we het over? Nou ja, dankjewel Rendel. En uh, volgende week dan nou weer, hè? Absoluut, en dan gaan we het nieuws vertellen. Ja, en uh, wel uh, normale A9-filmpjes uh, blijven doen. Hè? Niet okay, van die gekke zo. dingen zeggen allemaal. Nou, ja, <laughs> gewoon kijken op die Facebookpagina van mij en dan kunnen de mensen het, uh, het allemaal horen. <laughs> ja, Oké, okay, en welke Facebookpagina is dat? Uh, Autopassion Autosport Auto Shop, de nieuwe. Kijk, daar moet Dat je is zijn. Is de andere is nog steeds gehackt, hè? Ik kan er helemaal niks mee, helaas. Dus, ja. uh, dus uh, we moeten het gewoon met Auto Auto -Sport, Model Autosport, En elke zaterdagochtend heb ik vanaf de jaar 9 natuurlijk het laatste nieuws en een hoop dingetjes. Oké, okay, dankjewel, hè? Dankjewel. Doei. Hoi. Hoi.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 Be a star, she swears she's gonna make it, make it big someday, and she'll send me picture postcards from LA When it's time for closing I play while Rachel claims she listens to my music.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 We believe But something always comes up something always makes her stay And still no picture postcards from LA Send me postcards from LA If you find me one, I'd love a picture of a California sun. En als je nou het grote nieuws wilt horen, wat met de pitreport zojuist net niet verteld is, dan volgende week gewoon weer luisteren, zo rond kwart over vier. Dan horen we weer rennelozen met de laatste race-nieuwsjes. En dat nieuwsje wat dan nog even is blijven staan, Richard. Ja, ik ga even nou. de kwalificatie uh, roepen. Uh, de Q2 hebben we het over. Q2, he? Die twee. is net en eindig. Ja, in ieder geval... Uh, Perez die, die is er ook uit. Die is eruit. Is nummer 11. Die dus heeft de top 10 uh, net niet gered. Ja, en uh, voor de rest de al uh, Alpins. En, uh, en nog twee. Maar dan ben ik even... Uh, oh, hier staat het. Dat is uh, Gasly en Strol. Een album. Dus uh, ja. Oké, okay, dat uh, wat betreft uh, de race. We gaan naar een uh, mooie feest, 200 jaar KNRM. Uh, en ook hier in Zandvoort wordt dat gevierd. Ja, bij ons uh, is aangeschoven Judy Schnietger. Ja, of ja, ik het dat goed, het uh, goed ja. zeg. En jij bent communicatie- en fondsenwerving van de KNRM. Ja. In Zandvoort. ja. Zandvoort, ja. ja. En uh, nou, qua, in ieder geval heb ik een, uh, voor, iets voorgelezen over uh, 200 jaar KNRM dat tientallen internationale renningsboten op 23 mei... dat is aanstaande donderdag... Ja. Uh, over het Noordzeekanaal naar het uh, Scheepvaartmuseum ja, varen. Ja, dat is wel een indrukwekkend gezicht. Worden, ja, ja. En uh, het leuke is dat je dan ook uh, die schepen kan uh, bezoeken. Dus dat is heel leuk om die dag naar het uh, Scheepvaartmuseum te gaan. Maar de aanstaande zaterdag, dus over een week, hebben we ook nog een evenement. Zeker weten. Speciaal en... voor Zandvoort. Precies. En ja. daar willen we graag wat over weten. Ja, hartstikke leuk. Heel graag. Kun je graag. er iets over vertellen? Ja. Uh, nou, aanstaande zaterdag dan uh, vieren wij uh, jaarlijks reddingbootdag. Uh, en dat is eigenlijk de open dag van de KNRM. Uh, niet alleen in Zandvoort, maar alle stations in Nederland doen daar aan mee. Um, dus dat betekent dat we op die open dag uh, kunnen alle do donateurs en toekomstige donateurs um, kennis maken met ons reddingwerk op het water. Um, kennis maken met vrijwilligers, um, met de schippers uh, en met het materiaal natuurlijk van, uh, van de KNRM in Zandvoort. Ja, leuk. Ja. En um, is dat ook toegankelijk voor het publiek? Uh, zeker, ja. Dus um, uh, sowieso is, is het toegankelijk. Wij zijn... Uh, en dat is, uh, dat is dit jaar even anders, uh, omdat we uh, dinsdag starten met de verbouwing van ons boothuis. Oh, ook nog. Ja, dus dat is. Uh, dat Je is dacht een hele... na 200 jaar wordt het wat tijd voor een verbouwing? Ja, nou ja, we hebben een nieuwe bootwagen en een nieuwe uh, tractor. Ja, jullie hebben een mooie. Ja, en die, zichtmacht... moeten, die moeten passen. Mooie sponsoring gekregen, hè? Ja, van ja een, uh... fantastisch. Ja, zeker. Dus, um, dus omdat, het, omdat er gestart wordt met de verbouwing van het boothuis... Gaan we, wijken we uit en heeft uh, um, strandpaviljoen Cosmico Beach in Zandvoort... Uh, heeft, uh, ja, ons de, hun locatie zeg maar, aangeboden om, uh, om ons uh, daarmee te helpen. Dus we zullen die dag uh, vanaf uh, voor Cosmico Beach ook uh, met, de, uh, met donateurs... En eventuele hè, uh, uh, ja, potentiële donateurs, mensen die zich vervolgens, uh, die lid willen worden van de KNRM als uh, uh, redder aan de wal, die, uh, is, die zijn van harte welkom en die mogen dan ook direct meevaren. Cosmico, welk nummer stond uh, Oh jeetje, vraag je me maar. Maar heeft ingewikkeld uh, voor de. Uh, mango's aan de ene kant en Noosa aan de andere kant. Oh ja, dus dan zit dus, je op denk... uh, 14 of zo. Ja. Zoiets. Zoiets. In de ja, ja, nummers ja. ben ik wat minder goed in. Ja. Uh, oké okay. um, Is het nog steeds zo dat als je je opgeeft voor een uh, donatie of een, of een sponsoring, dat je dan ook mee mag varen? Zeker. ja, ja. ja Dus we zijn uh, alle donateurs mogen uh, tussen 10 en 4 uh, uh, en uh, zijn ze van harte welkom bij Cosmico Beach. En dan uh, ja, kunt u zelf ervaren hoe het is om vrijwilliger te zijn, ook bij de uh, ook om vrijwilliger te zijn bij de KNRM Zandvoort. Uh, ja, en sowieso om alles te vragen wat u altijd al hebt willen weten aan onze bemanning. En het is inderdaad nummer 14. Kijk, okay. Heel goed. Fijn dat je dat even bevestigt. En heb je daar nog een, uh, een minimumbedrag te besteden om mee te mogen varen? Of, of zeg je van nou, ieder, al, al doneer je 5 euro, dan mag je ook mee varen? Ja, ja in principe is het zo dat als, uh, als mensen donateur worden, dan, uh, dan ben je een donateur. En dan zijn we gewoon heel. Met alles zijn we heel blij. Zo simpel is het. Dus, uh, en het is zo dat we. Uh, ja, het is natuurlijk wel onder voorbehoud van de weersomstandigheden. En kinderen kunnen meevaren als ze 13 jaar of ouder zijn. Oh, Oké. Okay. Dus ja. uh, dat is wel belangrijk om nog even te melden. Hey, nog even samenvattend. Ik begrijp dus dat je mee kan varen als je donateur bent. Wat, wat is er nog verder te doen die dag? Nou, we zullen sowieso dus met een heel aantal vrijwilligers aanwezig zijn de hele dag. Um, uh, we zullen een instructievideo die je daar, uh, die de veiligheid op het water laat zien. Dus er, is ook echt, er zijn ook echt een aantal leerzame dingen. We hebben een shop. Dus uh, alle KNRM um, uh, ja, eigenlijk producten die we hebben die we uh, ter plekke verkopen. Uh, we hebben een informatiestand. Uh, en we zullen nog andere uh, video's laten zien. Maar natuurlijk ook de bootwagen... En uh, een hampje en een drankje, die zijn dan weliswaar tegen betaling. Oké. Okay. Dus, uh, nou, het klinkt ontzettend leuk. Zeker. Ja. En ja, we gaan zo... er een hele mooie dag van maken. Als het dit weer wordt, is het echt. Ja. Helemaal nou, fantastisch we hebben het uh, zojuist uh, uitgezocht. Ja, die zijn om is goed, half he? drie. Ja. En als het goed is, vanaf uh, vrijdag dan uh, gaat het helemaal droog en uh, zonnig uh, nou, weer uh, worden. Wat willen we nog meer? Ze dus hebben zaterdag stralende dag. Onze verslaggever uh, Dolly op het strand ja. en uh, wij in de studio. In de warme studio. We kunnen beter naar het strand gaan denk ik Richard. Of... Ja, ja, jullie zijn ook van harte welkom. Ja, ja, ja. Maar wie gaat het dan presenteren? Ja. Kan je het alleen ja, af en Ja nou ja. Nee dat lukt wel. Maar uh, blijf ja. maar gewoon hier. Nee, we hebben de hele dag een reporter rondlopen. Ja. En, uh, dus die gaat uh, iedereen interviewen. Dus dat, uh, dat is wel heel ja, leuk. Ik weet ja. ervan. Ja heel erg leuk. Dus komt ja. allen zaterdag naar het strand van Zandvoort. Nummer 14. Ja, je bent welkom. We Daar u gebeurt u. het. Alles over onze zoek- en redden op zee. Zeker. Hoeveel vrijwilligers uh, hebben jullie nu, nu trouwens? Uh, 31. Oké, okay, nou ja. dan kunnen er wel wat bij. Dan dus, uh, kunnen er altijd bij. Meld je aan. Zeker. En uh, wil je dan ook trouwens uh, de, dat je dan meteen de boot opgaat of moet je eerst een, een, een training volgen? Of hoe gaat ja, dat? ja, zeker. Ja. Je volgt trainingen uh, en je wordt, je wordt opgeleid zowel door IJmuiden. Hè, dus door ons hoofdkantoor, um, uh, maar ook, uh, ook ja, wordt, je leer je gewoon heel veel van de andere bemanning. Dus het is ook uh, learning by doing, zeggen ze dan. Ja. Elke zaterdagochtend wordt er geoefend. Uh, dus dat uh, kun je ook op het strand zien tussen, tussen 8 uur s ochtends en 12 uur, zeg maar ja, 11 uur. Uh, is er altijd een hoop bedrijvigheid uh, in en rondom ons boothuis. Doen jullie dus dan... dat uh, volgende week ook? Gewoon? Uh, nee, dan, dan, uh, nee, nee. Dan, uh, dan zetten we alles in op, uh, op, op reddingbootdag bij uh, Cosmico Beach. Zijn er nog eisen aan de vrijwilligers? Bijvoorbeeld leeftijd? Ja, die dingen? is nu wel, maar dat is, die is onlangs iets verhoogd, begreep ik. Uh, uh, maar er is inderdaad een... een uh, uh, het was 45, ik dacht nu 47. Uh, dat je opstapper kunt worden. Dus dat is echt dat je meevaart met de boot. Um, maar we hebben natuurlijk ook allerlei vrijwilligers... Uh, rondom het station nodig ja. voor andere zaken. Dus, jij. Uh, ja, precies. En de minimumleeftijd is 18? Die is 18. Ja, oké. Okay. Ja, je moet wel volwassen zijn om... Uh, vrijwilliger te worden bij camera. Ja. Nou, dan gaan wij zeggen tot volgende week. Nou, ja. heel, heel graag. En heel veel succes nog met de laatste puntjes op de i. Dank u wel. Ja. En, en uh, we uh, volgende week gaan we elkaar zeker spreken. We hebben er heel veel zin in. Mooi. Dankjewel uh, voor je komst naar de studio. Dankjewel. Bedankt. La luna ci teneva compagnia Io ti sentivo mia, soltanto mia Soltanto mia En dan Che mi riporta un poco del passato, che mi riporta un poco del tuo amore. Oh jee, yeah. ja, lekker hè. Albert-Jan, dankjewel voor uh, deze keuze. We hebben ervan genoten. Toch, Fred? Ja, de, zeker. ja dus zeker. Pak de microfoon er even bij. Helemaal goed. Goedemiddag, Fred. Goedemiddag. Nou, hij is er weer, uh, research. Ja, gezellig. Dus, uh, ja, ja, dus uh, wat gaan we doen zometeen na vijf uur? We, ja, we, sowieso uh, hebben we een gast in de studio, Johnny Evers. En die gaat uh, uh, ja, zijn nieuwe single hier promoten, uh, want uh, vannacht. En tussentijds gaan we ook nog bellen met uh, Marius Bakken. En ik uh, ben jou nooit vergeten. Ook hier al een paar keer in de studio geweest natuurlijk. Uh, Michael Pigge gaan we bellen over zijn nieuwe single uh, Ga als je wil. En natuurlijk uh, onze Rotterdamse Perry Zuidam gaan we bellen. Zo, dat wordt weer heel gezellig zometeen. Ja, zeker. Zeker, nou ja, ja. en uh, mensen kunnen ook nog een beetje sturen aan de muziek... ...als ze denken van nou, ja, als... wat je nou draait, ja, nee, je kan als, beter... Als, uh, ja, als ze een andere keuze hebben, mogen ze mij mailen. Mailen, en hoe doen we dat? Uh, ja, mailen, maar welk, <laughs> welk, welk mailadres? www.zfmartiesten.nl En dan eventjes rechtsbovenin uh, kan je een mailtje sturen. En net even dus ook, uh, ja, als je het ergens niet mee eens bent, mag ook natuurlijk... Dus www.wzfmartiesten.nl Ja, dat uh, laatste had je niet moeten zeggen. als Je <lacht> ja, bent, dan, uh, ja, je weet het niet, misschien dus komen we de verrassingen... Oh ja, ja, oké, okay, dat kan altijd. Nee, altijd leuk hoor, entertainment vuur zo dadelijk ja. na vijf uur. Nou, het is uh, zo stil in mij uh, trouwens... Uh. Ja, van Dickhout. Ja, van Dick ja. Ga je die draaien? Ja, nee. Oh, ja, wil je die horen Wil je die horen? Lekker je wel leuk? Oh, dan gaan we die Het uh, wordt draaien. wel heel stil na vijf tenminste die, met ons. Ja, want, ja maar, uh, nou, na vijven wordt het niet stil hoor. <laughs> jij gaat snel naar uh, Afas uh, Live uh, toe. Ja. Uh, want uh, daar uh, treedt hij meteen op, he, van dik Ja, ja. En uh, we hopen uiteraard uh, dat we ook een, uh, een stukje Puma's uh, meekrijgen. Dus dat acta en de Munnik ook te zien zijn, te zien en te horen vanavond. Mm -hmm. Ja. Dus, nou ja, dankjewel weer voor uh, je bijdrage vandaag. Zal ik nog heel even de laatste stand geven? Oh ja, doe, uh, dat even. Even. doe dat even. Ja, er is nog vier minuten op de klok, dus we kunnen nog niet alles uh, zeggen. Maar de stand is op het ogenblik, we stappen toch op uh, Paul. Uh, tweede is Norris, derde Leclerc, vierde Piastri, vijfde Sainz. En dan uh, de eerste Mercedes, Russell. Dan Tsunoda op zeven, Hamilton acht, Hulkenberg op negen en Ricciardo op tien. Ja, die racing bulls die zitten allebei in de top 10. Hè? Tsunoda en uh, Ricciardo. Ja. ja, en een Haas op 9. En een Haas, ja. Dat, <laughs> dat uh, is zo prachtig. En wel leuk dat de McLaren nu zo goed scoren. hè? Ja. 2-4. Ja. Ja. ja. Maar uh, ja, daar, daar hebben ze het ook van gezegd... dat ze vanaf vorige keer... Hè, heeft Norris natuurlijk de race gewonnen... dat ze voortaan meer racers kunnen gaan winnen. Dat zij uh, ze zelf al een update gekregen op de wagen. Hè? Dus... Uh, dat gaat als de brand weer daar. Ja, leuk. Zeker. Nou, wij gaan uh, stil in mei draaien. Hey, tot, tot volgende week. En wij zien elkaar volgende week weer. Hè? Zeker, dan zijn we er weer met de speciale editie KNRM 200 jaar. Tot dan. Kom bij me zitten. There's so still in my